Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een Israëlische aanval op een ziekenhuis in Gaza... zijn volgens nieuwszender Al Jazeera 12 doden gevallen. Onder de doden zouden ook artsen en patiënten zijn. Bij een ander ziekenhuis in Gaza, het Al-Shiva... zijn volgens Israël tunnels gevonden... van waaruit Hamas aanslagen uitvoert. Dat zegt correspondent Nasra Habib-Allah. Volgens Israël is het zeker niet het enige ziekenhuis... vanuit Hamas actief zou zijn. Dus we zien inderdaad dat Israël ook zich richt op andere ziekenhuizen... en nu dus ook het Indonesische ziekenhuis heeft omsingeld. En volgens Artsen zonder Grenzen zijn er afgelopen weekend... ook al 70 doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval... in de buurt van een ander ziekenhuis. Berichten uit Gaza zijn moeilijk te controleren, omdat er bijna geen journalisten zijn in het gebied. De oud-topman van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, gaat naar Microsoft. Sam Altman werd afgelopen week ontslagen, en dat was heel onverwachts. Nu gaat hij dus naar Microsoft. Dan gaat hij een nieuw team leiden dat onderzoek gaat doen naar kunstmatige intelligentie. De politie heeft bijna 100 mensen een officiële waarschuwing gegeven, omdat ze kinderporno hadden gedownload. Dat is strafbaar, maar er zijn niet genoeg mensen om al die bezitters te vervolgen. De politie zegt dat veel mensen door de waarschuwing schrikken en hulp zoeken. En in Spanje begint vandaag de rechtszaak tegen Shakira. Ze zou tussen 2012 en 2014 de belasting hebben ontdoken. Dat zegt correspondent Miralde de Bruyne. Ze zegt dus in die periode op de Bahama's te hebben gewoond... en pas officieel in 2015 naar Spanje te zijn verhuisd. Nou, en dus vindt Shakira zelf dat ze over die periode van 2012 tot 2014... geen belasting hoeft te betalen. Dat heeft ze dus ook niet gedaan. Um, het gaat overigens echt om miljoenen euro's. En nu zegt de fiscus, nee, um, je hebt toen wel... Uh, in Spanje gewoond. En dan had ze daar dus ook belasting moeten betalen. Het Spaanse OM wil dat Shakira acht jaar de cel ingaat... en een boete krijgt van 23 miljoen euro. En het weer nog. In het noorden grijs en af en toe buien. In het midden en zuiden zijn er tussendoor ook opklaringen met zon. En vanmiddag en vanavond is het daar vaker droog. Het wordt vandaag maximaal 11 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwende de hart van de ANWB. Op a 10 komt Plein de nieuwe meer tussen Amsterdam, Sloterdijk en Osdorp. 2 kilometer file, 5 minuten vertraging en rijden geen treinen tussen Heer Hugo Waat en Anna Palona door een seinstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Morgen, Zandvoort. Girls, we Bij, uh, goedemorgen Zandvoort, wij uh, gaan vandaag praten met allerlei politici... ...omdat volgende week de verkiezingen zijn. Karina, hoe is het? Het gaat helemaal goed. Heb je het druk gedaan met al die uh, dingen? Nou uh, ja, ik heb, kijk, <laughs> ik, heb me, <laughs> ik heb me helemaal volgeschreven. Uh, wij gaan praten met Siska Nebelhof. Uh, omdat zij van de VVD is. Karim El Kabali en Mike Koper, PvdA GroenLinks. GroenLinks, PvdA, kan andersom. Uh, Bruno Baarberg-Wilson, die vervangt Belinda Geurensen... Want die is ziek. Ja. Mico Gerrits van Zee is ook aanwezig. Welkom allemaal. Nou ja, we hebben het net al over gehad. Hè. De opzet is, uh, de stelling wordt voorgelezen. Jullie hebben een minuut om te reageren. Pardon! <lacht> Stefan, Kevin Stefan van de CDA, de fatsoenlijke partij. Neem me niet kwalijk. Je staat er wel op overigens hoor. Heel goed. Hartelijk dank. Um, drie maal een minuut en dan kunnen jullie erop reageren op de stelling. Daarna gaan we. ...jullie discussiëren. Wij proberen dat een beetje te begeleiden. Maar eerst gaan we eens terug naar hoe er gekozen werd vroeger. Carina. Vroeger, ja. 2021 uh, waren de laatste natuurlijk. En ik heb even gekeken naar uh, de opkomst, ook landelijk. Uh, dat was eigenlijk best wel hoog. 79,6 procent. Ik hoop dat er uh, weer heel veel mensen gaan stemmen. En in Zandvoort zijn er... ja. Uh, in 2021 waren er 13.503 stemgerechtigden. Ik hoop eigenlijk dat ze allemaal gaan komen. En uh, uh, onder de jongeren tussen de 18 en 24 jaar was er echt uh, een hele hoge opkomst. 80 procent. En uh, nou ja, wij zijn een gemeenteraad met al heel veel jongeren hier die ik hier zie zitten. Dat is natuurlijk super goed. Ik hoorde net... Uh, ...dat jullie waarschijnlijk een van de jongste gemeenteraden van Nederland zijn. Nou ja, dat jullie maar alle jongeren goed geïnspireerd hebben deze tijden. <laughs> ja, de senioren geven nu al commentaar. Ja, nee. Nee, dat houdt jullie hartstikke jong. Uh, dat is alleen maar goed. Ja, jong van geest. En uh, ja, de stand was eigenlijk... Uh, ja, ...VVD toen op 1, PVV op 2 in Zandvoort en D66 op 3... Um, ja, 3.214 stemmen voor de VVD. Uh, en uh, 1599 voor PVV en 1449 voor D66. En daarna gaat het al snel onder de 1000 stemmers. Uh, ik zag ook nog een grappige, eigenlijk. Als ik eventjes snel kijk in mijn boek. Er was ook uh, uh, iets van acht stemmen voor de feestpartij. Ja, nou, je hebt nu een sportpartij. We gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Ja. Maar uh, nou ja, ik hoop gewoon dat er woensdag... Uh, flinke opkomst is ja, voor we uh, en, uh, iedereen. Dan gaan we voor de eerste ronde, want de tijd loopt natuurlijk hartstikke door. Ja. Um, de Tweede Kamerverkiezingen hebben wel, schuine streep, geen invloed op gemeentelijke politiek. We praten met Maaike Koper van de PvdA, Ziska Nelog van de PvdA en Mirko Gerrits van Zee. Mirko, één minuut. Nou, ik kan, er, ik kan er heel kort over zijn. Een, een hele duidelijk ja, tuurlijk, uh, is die invloed er En dan... Heb je natuurlijk het, het um, verwachte antwoord hè, qua wet en regelgeving. Um, maar ik denk ook dat we het, dat het moeten kijken in de basis, want er gaat de politiek om, naar onze inwoners. Hè. Um, en ik denk dat heel veel beleid in de Tweede Kamer uiteindelijk doorwerkt naar onze inwoners. Nou, wie niet? Um, en ik hoop dat we daar ook met z'n allen, vooral nu willen over nadenken en nog, nog los van puur uh, ja, hoe, hoe zit die relatie tussen gemeente uh, en overheid nou en dan denk ik aan iets wat ik zelf noem de zingevingscrisis, dat is iets wat ik zie ontstaan onder jongeren, mensen die moeite hebben eigenlijk met hun zingeving uh, en er zijn nog heel veel dingen, maar ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Oh, die, die is op, maar het aantal op. dingen okay. die je aanraakt die komen vanzelf terug in uh, de onderwerpen die komen, Siska. Ja, ik ben het met Mirko eens dat het, dat het van grote invloed is op, op de gemeentelijke politiek. Denk daarbij aan de, aan de regels voor de woningbouw, de spreidingswet, de invulling daarvan, maar ook verduurzaming. Er zijn nog twee onderwerpen ja. die straks nog... Uh, ja, die ja. komen allemaal nog aan bod. Ja. Hè, denk daarbij vooral ook aan de voort... Hè, als ik het even vertaal naar, de, naar Zandvoort, de, de afsluiting van die dreigt, die de gemeente Haarlem uh, uh, gaat doen... voor de vrachtauto's en bestelbussen met benzine- en uh, dieselmotoren. Is, is, dat, is dat niet meer lokaal? Uh, dat, is, dat is lokaal, daar hebben wij last van in Zandvoort. Okay. Hè? Omdat uh, de doorgaande weg, als een van de twee doorgaande wegen... worden afgesloten voor dit soort auto's... Ja, dan kunnen ze hier niet meer komen. Dat Het goed. is nog te vroeg voor deze groep mensen om, uh, om dat al in te voeren. Hè? De kleine bestelauto's, uh, die ja. hebben ja. geen geld om elektrische auto's aan te schaffen. Er zijn nog te veel vragen over de haalbaarheid voor deze ondernemers. En de VVD is van mening dat er eerst gekeken moet worden hoe deze problemen kunnen worden opgelost. Hè, om tot uitvoering te komen. Wij zijn het overigens wel eens dat de stikstof natuurlijk omlaag gaat. Gaan we het over hebben, zeg. Ja. Verkopen. Ja, de, volgens mij is het precies wat mevrouw Nederlof ook zegt. Wat voor land willen we zijn? Willen wij een land zijn straks na de verkiezingen uh, waar beslissingen vooruit worden uh, geschoven? Zoals bijvoorbeeld over het klimaat. Of willen we dat land zijn, wat en daar komen we straks ook op, wat besluitvaardig is. En wat mensen, mensen en ondernemers vooruit helpt in datgene wat er moet gebeuren. Ik zing. Nou zing ja. ik, ja, graag, ik zing graag zoals u weet, vraag. maar niet in de microfoon. De, uh, dus welke kant gaan we op gaan de verkiezingen op En wat voor kleur het nieuw, de nieuwe regering krijgt? Is het een regering die alles aan de markt overlaat? En daar hebben we de afgelopen jaren natuurlijk van alles van gezien. Of is het een regering die inderdaad de inwoners en de ondernemers gaat helpen bij het uh, vooruitkomende crisis? En dan is wat mevrouw Nederlof zegt over de 200 wel een beetje kort door de bocht. Want dat besluit is in 2019 genomen om, uh, om uh, grote steden uh, te zorgen dat die een uh, zero-emissie zone. De vraag is nu, ging eigenlijk meer over, hoe zorgen we ervoor dat wij meegenomen worden, Zandvoort, in het traject om in 2030 klaar te zijn? Uh, ik, ik proef een duidelijke ja dat het wel invloed heeft op uh, wat er gaat gebeuren. Jazeker. Heb ik ook reactie op de dames? Nou ja, het, eigenlijk wat ik net al aangaf. Ik, ik denk dat zij hele mooie uh, grotere vraagstukken aanladen. Bredere vraagstukken Ook wat mevrouw Koper net zegt. Over uh, wat, voor, wat voor land willen wij zijn. En persoonlijk denk ik ook dat bepaalde dingen wel degelijk uh, gereguleerd moeten worden. Juist om te zorgen dat we, ja, alles wat er gebeurt in ons land ook daadwerkelijk de inwoners blijft dienen. Hè? Want, want dat is in mijn ogen uh, de kern van wat je in de politiek wil. Maar en ik geen heb het gevoel dat dat, dat, dat gebeurt. Nou, ik, ik denk dat dat wel... Uh, reacties op wat mevrouw Koper net zegt over willen wij uh, een land zijn wat de markt helemaal op zijn beloop laat zeg maar. en willen wij een land zijn wat ook uh, ja, toch een beetje dat, dat sociale inzicht heeft in een aantal opzichten en dan, dan neig ik toch wel meer naar dat tweede ja, ik heb, daar, ik heb daar wel wat moeite mee. Ik vind, vind inderdaad dat we, dat we echt wel het, het grotere geheel moeten zien. En dat echt die stikstof... Mijn, mijn kinderen vermoorden maar als ik er anders over denk, overigens. wat we stikstof even zitten? Ja, ja. Daar gaan we over. ja, maar het is inderdaad wel zo dat ik denk dat, dat, uh, dat vooruitlopen is prima. Hè, om, om, om maatregelen te nemen. Maar ik vind ook dat we er echt aan moeten denken... ...van uh, wat betekent het voor onze inwoners en onze ondernemers. Hè. De mensen hebben het gewoon echt best wel heel erg moeilijk en uh, dat ben ik het mee he, dat daar moeten we daar moeten we denk ik toch in de eerste plaats aan denken maar Daar ben ik het mee eens, dat mensen het heel erg moeilijk hebben bijvoorbeeld om rond te komen en de eindjes aan elkaar te knopen. Maar dat betekent dat je ook afhankelijk bent van de keuzes die Den Haag daarin maakt. Daar komen we straks misschien ja. ook nog op. Maar dan gaat het er wel om, een besluitvaardig kabinet wat kiest voor de toekomst, die kijkt naar de lange termijn van zijn besluiten. Die zorgt problemen oplossen. En als wij telkens maar zaken vooruit uh, schuiven onder het mom van ja, we hebben niet genoeg tijd, dan denk ik dat we er niet komen met elkaar. Want de tijd is volgens mij nu. We moeten nu de keuzes maken voor de toekomst. Voor onze kinderen, maar ook voor onszelf. Want de helft van Zandvoort, 45%, ik overdrijf dus, die is bijvoorbeeld een eenpersoonshuishouden. Dat was 20, 30 jaar geleden natuurlijk heel anders. Maar dat hebben we allemaal kunnen zien aankomen. En daar moet je beleid op maken. Dus dat is mijn stelling van we moeten keuzes maken voor de toekomst. Langere termijn... Uh... Ja. Ja, ik ben het daarmee eens, alleen wellicht liggen de, de keuzes die we maken wat uit elkaar. Maar nou ja, we, willen, we als, hebben wel hetzelfde doel voor Ogen. Als je beide de partijprogramma's leest, <laughs> dan ligt het inderdaad hier en daar. Het zou maar heel het gek zijn als doen, de VVD ja. en de PvdA P het zo eens zijn. Maar mag ik iets aanvullen? Ja. En dat, en dat is dan... Daarna mag meneer Gerris nog even, want die zit ook op het vinkertouw. Jazeker, eens. Um, als mevrouw Nederlof zegt, ik vind dat we er nog niet klaar voor zijn, we moeten nog wachten, dan is dat nou juist wat ik niet bedoel. Ik bedoel dat we onze ondernemers en inwoners moeten helpen om door die klimaatcrisis heen te komen. Dat is besluitvaardigheid. Ja, en ik, ik zou er toch nog wel aan willen toevoegen dat uh, jullie hebben het over besluitvaardigheid van liever nu dan later. Ik zie zelf ook als jong persoon heel veel problemen nu op afkomen. Ik heb het net al uh, gehad over de zingevingskiezers. Maar ook als je het hebt over werkgelegenheid in relatie tot ontwikkeling op het gebied van artificiële intelligentie en dingen en dergelijke. Maar dat zijn allemaal dingen die ik niet terug zie komen in partijprogramma's of heel beperkt. Dus ik zou ook willen zeggen, als je die leest en je geeft om jongeren, je geeft om de toekomst van je kind, kijk ook naar dat onderdeel van een partij, partijprogramma. zelfs als dat misschien nou, wat vervreemd aanvoelt. Oh, dus ik zie hier, ik zie hier dat meneer Gerrits iets niet leest in het programma. Daar wil ik graag uh, in twee zinnen een reactie op, want we moeten door. Ja, de, de, de, ik nodig je uit om ons programma weer even goed door te nemen. <laughs> want ik denk dat je daar voldoende zaken voor de jongeren in ziet. Want ik denk inderdaad dat het gaat om de jeugd, maar het gaat ook om de toekomst van ons allemaal. Hè? We moeten ja. het straks met elkaar wel kunnen rooien. Uh, zorg, onderwijs, dat zijn juist de dingen waar je in moet investeren ja. voor die toekomst. Ja. Nou ja, om maar even een cliché te gebruiken: de jeugd heeft de toekomst. Ja. Ik denk dat we wel heel goed naar de jongeren moeten luisteren. Maar staat het ook in uw programma? Nee, het staat niet, in ons, niet specifiek in ons programma. Dat is wat bedoelt. Ja, dat, dat, dat begrijp ik. Oké, okay. nou, dan sluiten we de eerste ronde af en dan gaan we een heel kort muziekje draaien, Thomas. Ik kan niet op We gaan door met de tweede stelling: stikstofbeleid moet worden aangepast om woningbouw makkelijk te maken. Uh, samen met Karim, Bruno en Kevin van GroenLinks, OPZ en CDA. Um, ja, uh, ik geef jou Karim één minuut hiervoor. Ja, dankjewel. Ja, het, het, is het hele simpele antwoord op deze stelling is ja. Uh, het moet worden aangepast, want we zien nu ook in Zand dat bouwprojecten gewoon tijd, uh, in de tijd toenemen vanwege het stikstofbeleid. Dus heel simpele antwoord ja. Het stikstofbeleid moet worden aangepast om meer woningen te bouwen. Het grote nadeel voor Zandvoort is dat wij vrij weinig kunnen aanpassen nu. Uh, in dit geval om hier de huizen te bouwen. Wij hebben nu het geluk dat bijvoorbeeld dat, dat er een meneesje sluit. Dat levert ons weer ruimte op waardoor we kunnen bouwen. Mm -hmm. uh, maar op termijn moeten we natuurlijk wel blijven kijken hoe kunnen we dat gaan zorgen. En daar hebben we eigenlijk alleen de landelijke overheid voor nodig. Want we kunnen vrij weinig uh, hierna nog sluiten om überhaupt ertoe te komen om, uh, om te gaan bouwen. Dus er moet iets over worden aangepast willen wij sneller kunnen bouwen. Ja, mooi. Oké, okay, CDA. Ja, stikstofbeleid moet worden aangepast om woningbouw makkelijker te maken, is de stelling. Dat is eigenlijk wel een inkoppertje, niet heel controversieel mm -hmm. in die zin. Gaat mm -hmm. Het gaat ook zo meteen om de vraag hoe we dat dan gaan aanpassen. Juist. Uh, maar uh, en hier kan ik ook uh, voor mondag uh, ja op zeggen. Um, ik wil wel vast een voorschot nemen op hoe wij erin staan. Want uh, Ben zijn het al, uh, de Partij van Fatsoen. Nou, we vinden het heel fatsoenlijk dat we een ieder in de gelegenheid stellen om. Uh, om, om ja, in eigen woning uh, uh, uh, te krijgen en, uh, en goed te wonen. En uh, daar zijn we het helemaal eens dat uh, in het stikstofbeleid iets moet veranderen. Uh, het CDA heeft in zijn programma daarin opgenomen dat we ook onnodige regels uh, uh, wegnemen om uh, woningbouw uh, uh, uh, mogelijk te maken. En heeft als een van de speerpunten in de top 10. We gaan onverminderd door met de bouw van genoeg woningen om het woningtekort op te lossen. Een van de top 10 punten in het CDA programma. Dus uh, voor mondig ja. Mooi. Ja, goedemorgen. Luisteraars um, op je zet. Um, wat hierachter zit, achter deze problematiek, mm -hmm. dat is gewoon in de brede het volgende, uh, uh, de volgende uh, methodiek. Dat is namelijk, we spreken eerst doelen af. Vervolgens stellen we daar een agenda voor op om die doelen te bereiken. En dan blijkt in de praktijk dat de doelen niet haalbaar zijn. Mm -hmm. Dat is waar we nu mee te maken hebben. Op meerdere vlakken trouwens. Niet alleen op uh, stikstofbeleid is dat het geval. Mm -hmm. Dat is de achterliggende ja. reden waarom we hier tegen grenzen aanlopen. Die te benauwend zijn. En dat moet opgelost worden. Ja, Zowel in Zandvoort als landelijk natuurlijk. Um, nou ik ben benieuwd of... Uh, want dat hele stikstofbeleid heeft natuurlijk ook te maken met... Uh, uh, Veestapelinkrimping. Uh, ik heb even gekeken dat uh, eigenlijk alle partijen daar wel iets aan willen doen. Uh, VVD iets minder, maar wil ook zoveel procent uh, inkrimping veroorzaken. Maar, uh, en hoe links je gaat, hoe meer uh, eigenlijk ze daar aan willen doen. Wat, wat is daar op je antwoord, Karin? Het nou, is heel simpel... Um... Wij zijn als Nederland zijn we de voedselproducent op het gebied van vlees van de wereld, zo ongeveer een beetje. Ja. En uh, we zijn maar een klein land. En in dat hele kleine landje, landje willen we heel veel gaan realiseren. Zeker op het. Ik ben zelf ook een kind van de woningcrisis, om het zo maar te zeggen. Um, alleen, uh, waarom zouden wij dat willen blijven zijn? Kijk, dat we voedsel voor onszelf moeten zorgen of regelen, dat is lijkt me evident. Maar moeten we het voor de rest van de wereld doen? Ten koste van onze jongeren. die nu geen huis kunnen krijgen, bijvoorbeeld? Ik vind dat daar het antwoord nee op is. Ja. ja. Wat vind jij ervan? Ja, ik kan me ergens wel het idee van Karim voorstellen. Van, ook het CDA draagt natuurlijk als een van zijn kernwaarden. redmeesterschap. We geven een aarde door aan, aan, aan de volgende generatie. Tegelijkertijd ben ik het ook eens met wat Bruno Bouwberg-Wilson net zegt. Over het bedenken van regels waarbij je achteraf moet bedenken, wordt je wel met het doel bereikt? En dan, dan maak je eigenlijk de nuance van, ja, we zijn het over eens dat we een wereld willen doorgeven voor iedereen. We moeten ook kijken van de regels die we nu hebben bedacht, uh, uh, uh, werkt het wel? En dan, dan, dan vindt het CDA toch, en dat heb je ook gezien in, in, uh, in de strubbelingen afgelopen jaar in, in het kabinet, dat het CDA er toch ook uh, uh, het niet mee eens was met, met de kabinetskoers. En um, wat ik toch kort wil aanhaken dan op ons programma... want we houden bijvoorbeeld wel vast... we houden niet vast aan, aan, aan, aan, aan, aan, aan, aan, het, aan het jaar van 2030. Wij zeggen het streefjaar voor stikstofnorm blijft op 2035. Maar we zeggen ook daarbij: alle sectoren moeten een evenredige bijdrage leveren... aan het oplossen van stikstofproblemen. Dus ja. we kijken niet alleen naar landbouw. ja. ja. Want de industrie, de scheepvaart, die kan er ook nog wel wat van. Wat vindt u daarvan, meneer Wilson? Nou, ik denk dat gewoon alle sectoren een bijdrage moeten leveren. Maar ik denk dat je erop moet letten dat waar het nu aan heeft ontbroken... waarom we met een grote probleem zitten wat betreft de landbouw, dat is dat we wel de doelen hebben gesteld en wat er voor nodig is om die te bereiken. Maar degenen die daardoor geraakt werden, onvoldoende in beeld hebben... wat voor consequenties dat heeft. En wat je kunt doen als regering om die consequenties op te lossen en te verzachten. En ik denk dat op het moment dat je aan de ene kant kijkt, dit hebben wij te doen... dat je net zo hard moet kijken naar hoe je dat dan mogelijk maakt om dat te doen. En daar zit denk ik de crux. In welke partij ziet u daar het voordeel in? Uh, ik, ik denk dat er, uh, dat er een, een brede uh, bereidheid is om uh, de, de, de realiteit op de ogen te zien. Uh, want daar wordt men nu ook mee geconfronteerd. Niet voor niets is de opkomst van BWB. Mm -hmm. Niet voor niets ja. is uh, de heer Omzicht ontzettend ja. hoog in de peiling. Dat is een gevolg daarvan. Zij moeten het nu wel gaan laten zien dan als zij in, een, uh, in het kabinet komen. Want, hè, stel, want ja, uh, ze hebben mooie woorden. Dat uh, maar het is gewoon een heel groot probleem natuurlijk. En hierin... Ja. Maar kijk, dit is nou weer wat er altijd gebeurt, ook in Den Haag. We hebben het weer over doelen, we hebben het weer over dingen die wel of niet gaan, over dingen die verkeerd zijn gegaan. We onderkennen ook geen probleem. Het grote probleem van stikstof is dat onze natuur echt achteruit rent en holt. En daar moeten we iets aan veranderen, het gaat niet om het behalen van doelen, het gaat niet om andere dingen, nee. We moeten zorgen dat we genoeg woningen bouwen, maar ook dat we die natuur beschermen. Want we kunnen straks heel veel woningen hebben, maar dan hebben we geen natuur meer. En dus de natuur is achteruit gerend. Dus laten we nou eens een keertje beide problemen aanpakken en niet focussen op we moeten doelen veranderen, we moeten bepaalde regels veranderen, nee. Er is een doel en dat is namelijk de natuur beschermen. En laten we dat nou eens ook een keertje met z'n allen doen. Ik heb niet, denk ik, gesproken over het feit dat we de doelen niet zouden moeten halen. Ik heb alleen aandacht gevraagd voor de, de neveneffecten die er optreden op het moment dat je wilt halen wat je wilt doen. En op het moment dat je dan gewoon de maatschappelijke gevolgen voor de sectoren niet meeneemt in die, uh, die oplossingsrichtingen, nou, dan ben je van je kiezers aan het lossingen En dat moet je niet doen. Maar dat beleid, dat komt met alle respect voor het CDA door uh, een meneer Bleker... die heel erg lang geleden stikselbeleid heeft bedacht... Uh, wat ons nu compleet in onze eigen voeten schiet. Ja, of, dus ja. ook daarvoor geldt, we kunnen wel weer zeggen dat het uh, eraan ligt op dit moment... Ja. dat het doelen zijn, dat we een bepaalde richting moeten... dat we iets moeten bij gaan stellen in berekeningen... Het achterliggende probleem is dat we er jarenlang onder dit kabinet en de vorige kabinet er helemaal niks aan hebben gedaan, dat we maar een beetje hebben laten versloffen, uh, en dat nu we de consequenties daarvan moeten dragen. En dat is onze natuur uh, die niet meer in goede staat is. En dat moeten we aanpakken. En daarmee pakken we het stikstofprobleem aan. En daar hoort dus ook een halvering van de feestafel bij. Laat een, een regerende partij uh, ja, daar. Ja. Ja, ik zat al eventjes op, op het om te bijten. <laughs> uh, twee dingen. Ten eerste moeten we toch realiseren. Uh, we hebben hier te maken met, met de normen die zijn gedicteerd in Brussel. Dat ten eerste. Ja? Dus het is wel iets. natuurlijk. Ik zeg niet dat de natuur uh, niet, niet te beschermen is. Maar we moet wel kijken van wat heeft Brussel bedacht en werkt dat. En daar zit ik toch mee op de lijn van wat de heer bouwer Wilson zegt. En eh, om een voorbeeld te geven hoe, hoe, hoe, hoe ik persoonlijk insta, eh, maar veel partijgenoten ook wel... ik geloof niet dat de bouw van de woning in Zandvoort... de natuur eh, op de Veluws gaat. En dat is wel waar we nu mee te maken hebben. We kunnen hier geen bouwen omdat het de natuur zou aanpassen. Eh. Want we kijken alleen maar naar cijfers... en niet naar wat het effect in de onmiddellijke omgeving is. Dat is dus verkeerd beleid. Daarvan zeg ik, ja, we moeten kijken naar eh, hoe behalen we die normen Maar we moeten ook realistisch zijn... de, de bouw van de woning in Zandvoort... Gaat niet de, de, de, de natuur zodanig aantasten dat we, dat we een, geen land doorgeven aan de volgende generatie. Maar dat is wat de CDA altijd doet. Uh, wat, wat goed aan Europa is, is goed. En wat slecht aan Europa is, is slecht. Ja. En dan gaan we weer wijzen van... nou, maar dit deel van Europa is niet goed. En dit deel is wel goed. Nou, exact. Daar ik, komen we ook niet verder ik mee. Ik vind dat Europa en een paar andere uh, uh, opgaves uh, uh, moet nemen. En, en zich meer op, op, op, op andere gebieden moet, vesten, moet, moet, moet, moet, moet bezighouden. Zoals uh, immigratiepolitiek en dat soort zaken. Maar, maar ik denk dat dit een van de zaken is... waar inderdaad landelijk lokaal moet worden gekeken. Lokaal en regionaal moet worden gekeken. Hoe we dat oplossen. En niet enorm voor het hele land, wat het nu is. En, en, en bekijken we kijken wel hoe we dat uh, verspreiden. En hier is Zandvoort. antwoord, uh, want een van de dingen die SP ook uh, zegt: van nou, panden ombouwen tot woningen, kantoorpanden ombouwen tot woningen. Um, volgens mij wordt de Oude Maria School ook al omgebouwd tot uh, woningen. Dat Stolenplan. is natuurlijk wel een hele goede, uh, goede zet. Uh, zijn er nog meer van dit soort uh, ideeën die ook misschien voor de woning voor uh, ouderen. Uh, niet of uitgebouwd kunnen worden? Uh, ja, die vraag is wat breed. Vind ik, dat ja. ja. Ja. Uh, ja, ik kom maar uh, dat zo uh, nog wat, <coughs> wat, wat doe je precies? Nou ja, hoe uh, ziet de oudere partij dat hier in Zandvoort? Uh, zijn jullie er ook mee eens dat we um, voor zowel jongeren als ouderen de panden gaan ombouwen tot, uh, tot woningen? Nou, ik denk dat er een heel uh, duidelijk verband zit tussen wat je voor ouderen kunt doen en wat je daardoor voor jongeren kunt uh, bereiken. Want op het moment dat een oudere gevangen zit in een te groot huis op grond van zorgbehoefte een andere uh, inrichting van zijn woning nodig heeft en je kunt, uh, en daar is ook beleid van de gemeente, op uh, gericht door die ouder een alternatief te bieden, een zorgwoning of anderszins, een knarrenhof is ook wel eens genoemd, ja, dan bereik je denk ik niet alleen voor die ouderen wat, maar ook voor al diegenen die erachter zitten. En in die zin steunen wij dat. Ja, hartstikke goed. Wij gaan deze ronde afronden. Gaan we een klein muziekje doen en van microfoons wisselen. I'm Uiteraard bedanken wij Rabbel voor de gastvrijheid. En ik zie Marcel net allemaal met koffie binnenkomen en zo. En we zijn natuurlijk helemaal te vergeten dat de redactie gedaan was door Hans Botman En Carine zit naast mij en ik heet Ben Zonneveld. We gaan verder naar het andere onderwerp. Um, het is een kort onderwerp denk ik, want het gaat over besluitvaardigheid. Gemeente wordt gefrustreerd door wet en regelgeving uit Den Haag. Je kan ook zeggen, hebben jullie de ruimte om die beslissingen te nemen? Um, Laten we daar eens maar beginnen. Een reactie? Ja, daar kan ik inderdaad... wil je eerst je thee doen? Nou, nee, hoor, ik doe de thee zo. Nee, het, uiteraard hebben we daar last van, op sommige vlakken. Ik ben trouwens wel heel erg blij om erachter te komen dat GroenLinks erachter staat dat het stikstofbeleid moet worden aangepast om te kunnen bouwen. Want dat is een van de, van de dingen die natuurlijk van belang zijn. Laat ik dat stellen dat de klimaatmaatregelen absoluut nodig zijn. Dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Het gaat over frustratie en ruimte die je mag hebben voor de landelijke. Ja, klopt, maar, maar doordat wij. wij worden zeer gefrustreerd door juist die, ook wel weer door die stikstofuitstoot. Vooral in het bouwen. Hm. We, we moeten echt echt razendsnel gaan bouwen in Zandvoort. Daar hebben we het net over gehad. Ja, en dan hebben we de, de, de, de sociale huurwoningen met de energielabels E, F en G. Het verduurzamen daarvan dat loopt gewoon vertraging op door al die regels die uh, die landelijk gesteld maar heb je daar als gemeente last van? Daar hebben we als gemeente heel veel last van. Dus we hebben relatief veel, uh, veel labels met uh, E, F en G. Dus uh, daar hebben we heel veel last van, want de, de mensen juist aan de... Die, die, die het wat zwaarder hebben, die hebben hierdoor enorme energiekosten, plus dus dat dat ook belastend is voor het milieu. Okay. He, dus we hebben er echt last van het uh, stikstofbeleid uh, en van de regelgeving. Nou, Zo koper. Ik maak even gebruik van de telefoon van mijn collega. Zo werken wij hier samen. in inderdaad. Oh, je hebt een minuut. <laughs> maar ik, ja, Zeker hebben we last vanuit Den Haag als ze geen besluiten nemen. En daar gaat het eigenlijk om. En daar hebben we de vorige periode, of de, het vorige gesprek ook over gehad. Want dat stikstofbeleid, et cetera, overigens zei mijn collega niet dat het stikstofbeleid op de schop moest. Maar die zei dat we vooral de doelen voor ogen moeten houden. In tegenstelling tot de heer bouwweg wilson Dat je vooral het doel van wat voor beleid je maakt waar je naartoe wilt. Dat moet je gehouden. En dan hebben we last van Den Haag als, als Den Haag niet besluitvaardig is. Als ze inderdaad met die klimaatcrisis en alles. Pas toen de rechter zei. Nu is het genoeg, Den Haag. Nu moeten jullie gaan houden aan de wettelijke afspraken die al jarenlang golden. Toen pas is hem op hals over kop door een uitstekende VVD-minister overigens beleid gemaakt. Ja, en dat is dan niet uh, uh, uh, um, voor alle situaties van toepassing, wellicht. Maar er is wel uiteindelijk beleid gemaakt. Dat had eerder moeten gebeuren. Het Overigens, af. twee tellen. Overigens, ontslaat dat ons niet als raad om ook besluitvaardig te zijn? Ja, ik geef. Elke minuut? Nou, vind... even, mevrouw Kopen graag 10 seconden van mijn tijd. Want het, uh, want mevrouw... Of is het gras nu weg? Als mevrouw Koper uh, uh, iets spreekt, dan, dan moet je goed luisteren. Echt hoor. Nee, dan... ja, wel. nee maar nee, om, uh, Ik neem het zeer serieus als collega. Um, Besluitvaardigheid gemeente wordt gefrustreerd door wet en regelgeving uit Den Haag. Dat is de stelling. Ook hier kan ik mooi verwijzen naar ons programma. Uh, want een van de top CDA prioriteiten... Een fatsoenlijk programma. Exact. Een uh, fatsoenlijk programma. Want in die to top 10 prioriteitenlijst hebben we ook staan... Nederland wordt niet van bovenaf bestuurd vanuit Den Haag. Um, en dat is mooi, want dat sluit aan op... Uh, uh, wat, je, wat je dan ziet is dat we toch hebben gekeken naar het succes van de dorpspartij, CDA... Want wij geven het eigenlijk al aan, hè? de dorpspartij, het begint, het begint in de regio. En we geven onze wensen door naar Den Haag. Nou, dat, dat heeft het CDA-programma keurig opgenomen. En ik denk inderdaad, ik heb nog tien seconden zie ik. Um, Scherp. Ja. En we, we organiseren de overheid uh, veel meer lokaal. Dat is wat voor het CDA Centraal staat, ook in het landelijk programma. Maar uh, u zegt het gaat van beneden naar boven, hè? van lokaal naar, uh, naar Den Haag. Maar het, en, en terug dan? Nou, het is wederkerig. Kijk, uh, Den, Haag, uh, Den Haag heeft natuurlijk een aantal. Uh, nou ja, we we, we hebben het gaat over stikstof. Uh, de, er moeten wat, wat zaken van bovenaf worden. worden mm -hmm. uh, uitgevoerd Alleen uh, uh, als het gaat om de wensen van de gemeentes en, en, en, en de regio en, en, en de, de, de, de provincies... dan zijn we toch in de afgelopen jaren in Den Haag niet goed gehoord. Dat zie je in Groningen, dat zie je over stikstof, dat zie je over allerlei zaken woningbouw. Men heeft in Den Haag gewoon niet goed genoeg ogen gehad voor wat de wensen, de mogelijkheden ook in, in, in de regio zijn. Als ik een concreet voorbeeld mag geven, lokaal. CDA heeft ook als enige partij in de provincie, in Noord-Holland, gepleit voor... Bouwen in, uh, aan de randen van, uh, van, uh, van, uh, van de gemeentes. Mm. Dat is door alle partijen in de provincie uh, tegengehouden vanwege uh, Natura 2000. Maar als je nou goed kijkt, ook daar zijn de mogelijkheden. En, en nu lijkt in heel veel programma's er wel mogelijkheid te zijn. Nou goed dat we goed dat zien de andere partijen er nu ook opnemen. Maar om mij om, om, om, om een voorbeeld te geven, is, is lokaal meer mogelijk. Als men in de haag wil Wie van de dames wil erover? Ik zie een vinger omhoog aan ja. bij een verkoper. Ja. Het gaat niet alleen om stikstof. Het gaat precies waar de collega Steven het net ook over had. Het gaat ook bijvoorbeeld over het woningbeleid aan zich. De huurverhogingen en de verhuurdersheffing naar de corporaties. Dat zijn ook de problemen waardoor mensen nu met hoge huren, lage inkomens en daar moet... Den Haag wat aan doen. Wat wij hier doen in Zandvoort is sociaal armoedebeleid proberen te voeren. En datgene repareren wat eigenlijk ontstaat door jarenlang in Den Haag niet het juiste beleid te voeren. En dan wil ik iets even ingaan mm -hmm. op collega Nederlof die het net had over prewonen en de EFG labels. Dat heeft dus te maken met die verhurenheffing bijvoorbeeld in Den Haag. En daar komt het dan door. En dan kunnen wij wel hier zeggen wij moeten daar wat aan doen. Nee, prewonen gaat daar wat aan doen. En we, en uh, die moeten gesteund worden door de landelijke overheid. Maar nou, een... Maar wij moeten bijvoorbeeld. Want 25 jaar geleden is het eerste plan gemaakt aan het Watertorenplein. Wij moeten ook besluitvaardig zijn. Ja. Want wij kunnen in Zandvoort heel veel. U zegt, als we maar gewoon besluiten nemen. U zegt, uh, uh, Imeren moet het gaan doen. Maar uh, de gemeente heeft toch een prestatieplan met uh, Imeren samen? Dus, dus dan doe je als gemeente toch ook mee. Prewonen bedoel je. Prewonen, sorry. Ja, ja. ja maar prewonen moet het ophoesten verder. Dat is, niet, dat is niet, zij moeten dat wel doen. Dus ze moeten mm -hmm. personeel krijgen, et cetera. Ook daar heeft alles stilgelegen de afgelopen jaren. Door gebrek aan, gebrek aan goede besluitvorming. Mm -hmm. Dus daar wil ik toch ook wel even aandacht voor vragen. En laten we dat niet bagatelliseren hoor. Ik, tuurlijk, lokaal moet omhoog naar Den Haag. Den Haag moet echt luisteren. Maar het gaat om die grote problemen, die grote doelen. Zoals collega Elgen dat ook zei. Het armoedebeleid komt doordat mensen met een laag, maar ook met een middeninkomen. Nu de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen en dat zijn echt zaken die ja. kun je alleen maar oplossen met landelijke wetgeving. Over de armoede komen we zo nog even op uh, te spreken bij een van de laatste punten. Uh, ja. Nog ja. een reactie? Ja, ik heb nog wel een, een reactie uh, op die uh, vooral op dat dat prewonen aan de slag moet. Ja, dat die, die stikstofregels die staan dat natuurlijk ook wel in de weg om die verduurzaming uh, tot stand te brengen. Want nee. ik heb laatst gelezen nee. dat uh, spouwmuren moeten gecontroleerd worden eerst uh, voordat er verduurzaam verduurzaamd kan worden. Het kost zo'n vier duizend euro per, uh, per woning. Ja, ik kan me voorstellen dat pre-wonen daardoor ook wel afgeremd wordt in, uh, in, uh, in het verduurzamen. Terwijl eigenlijk juist die verduurzaming zo belangrijk is. Dus het een, de ene verduurzamingsregel... staat de andere in de weg, lijkt het mm. wel. Ik zie mevrouw Koperke uh, nee meeknikken. Nou, de, de, niet dat de ene verduurzaming... die, die begrijp ik wel, want u, u kent... mijn allergie voor, de, voor het... opwokken van de vleermuizen, dat dat een jaar duurt. Dat vind ik gewoon een hele slechte... uitvoering van een regel. Dat je met elkaar beleid voert om... dieren te beschermen, prima. Daar ben ik helemaal voor. Maar dat je dan niet zegt, laten we nou... in Zandvoort eens dus helemaal in de kaart brengen... waar die, waar die vleermuizen zitten zodat we dat weten en dan verder. Dus daar ben ik het wel mee eens. Maar als het gaat om... Uh... Uh, pre-wonen, dan denk ik dat pre-wonen daarin ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. En de provincie over de spouwmuren, et cetera, is dan ook weer een orgaan. Dat moet wel met, allemaal met elkaar samenwerken. Maar wij kunnen in Zandvoort, wij kunnen veel als we bijvoorbeeld met die nieuwbouw, de zorgwoningen waar meneer bouwweg Wilson het over had, als we daar ook besluitvaardig zijn. Want dit onderwerp ging over besluitvaardigheid, toch? Ja, ja, ja. Nou ja en de frustratie daarvan. Ja. Um, ja. ik ervan? Ja, ja, ik zit er aan te denken. Um, je, je hoort de dames? Ja, um, ik, ik, interessant debat. Uh, ik, ik denk niet, niet, niet, niet dat ik niet wil reageren op wat de dames zeggen. Alleen ik wil ook nog uh, graag een ander punt over besluitvaardigheid die wordt afgeremd uh, aanhalen. Als we bijvoorbeeld dan toch een kleine stap maken naar de energietransitie. Uh, dat sluit aan op, op, op het debat wat ik net hoorde. Kijk, daar zijn we ook geconfronteerd geweest met regels uit Den Haag. Uh, we, we, we, we, moeten, uh, we moesten, uh, hoe heette dat ook alweer, wijken uh, dat wij uh, uh, lokaal moesten gaan kijken uh, wat de gemeente kan doen om de, om de hoe heet dat nou, de, de energie... Uh... Transitie? Ja, energie, de regionale ja. energie. Ren de regionale regionale bedoel je? je? Karim, nee, de, de, ja. de rest? De rest, ja. de regionale energietransitie Wat ja. je daar zag, en dat, en dat is een heel mooi voorbeeld van wat er uit Den Haag misgaat. Er wordt aangevraagd aan gemeentes, kijk nou wat jij kan doen. Dan kijken we wat wij gaan doen. Hè. Als Somm vertellen we best wel wat, wat, wat mm -hmm. ideeën. Hè. Leg de daken vol met, met panelen bijvoorbeeld. Maar dan werd er gezegd, ja, maar die regel, wat jullie nou bedenken, dat mag niet. Want dat, wat, dat levert niet genoeg ja, op. Dat is dus de frustratie. Dan moet je denken van ja, jongens, ik, kijk dan niet alleen naar de gemeente, maar kijk dan regionaal, wat het mm -hmm. samen opwerkt. en dan voldoet het wel. Dat zijn mm -hmm. de regels. Daar, is die, i, i, i, i, i, daar zie je dus bijvoorbeeld: bestaanvaardigheid van de gemeente, wordt dus gefrustreerd. Maar ondertussen liggen die daken nog leeg. Ja. En daar kunnen wij als gemeente weer wat aan doen. Ja, Eens. eens. Ja. Mooi samenspel, uh, gemeente, regio en uh, landelijk. Handen worden geschud, iedereen knikt ja. Uh, we gaan over naar Zandvoort uh, Inside straatinterviews. Er zijn mensen op straat geïnterviewd en die uh, gaan we beluisteren. Ach, en wij kunnen ze bekijken. Sorry. Dat is leuk. Geef 22 november is het weer zover. De verkiezingen komen er weer aan. Ik ben benieuwd wat de Sandford er daarvan vindt. En daar komen we achter in straatgesprek. Mevrouw, bent u er al achter? Waarvoor? 22 november. De verkiezingen? Ah, de verkiezingen. Nee, daar ben ik nog niet achter. Dat wordt dan wat? Nou, een stemwijze doen, hè? Nog niet gedaan? Nee, nog niet. Eerst even kijken wat er nog meer komt. Vaar verkiezingen op de tv en dan ga ik de stemwijze doen en dan... Komt het goed? Meneer, Partij voor de Dieren... Dat zou je denken. Ben, bent u er al achter? Ja, ik ben er al achter, maar uh, ik hou het nog even geheim wat ik ga stemmen. Gaan we 22 november zien. Mevrouw, sorry. Omzicht of uh, Timmermans? Uh, geen idee. Nog achter zien te komen? Nou, misschien wel, maar uh, zoals het nu is weet ik echt niet wat ik ga doen. U wel? VVD. VVD, VVD ja. ja en hoe vindt u de huidige politiek? Ik? Ja, u? Ja, ze liegen allemaal in een stuk aan. VVD ook niet? ligt ook een beetje, maar iets minder. Ja. Meneer? Ja. Bent echt... u er al achter? Ik ben er nog niet achter. Echt niet? Nee? Is nee. Moeilijk? Ja, heel moeilijk. Stemwijzertje? Ja. Nou, wist zien net nog wel. Wat vindt u nou het grootste probleem in Nederland? Ja. Er zijn zoveel dingen wat nog een groot probleem is. Dat ze er niet uit kunnen komen. Elke keer weer, dan is het een verrassing voor ons. In welk punt vindt u het belangrijkste? Nou ja, dat is precies hetzelfde met Groningen. Met, met, met, waarom komt er nou niet eens een keer een oplossing voor die mensen? Waarom moet dat een jaar duren? Laat ze eens een keertje hun werk doen. Zoals wij het ook moeten doen. Is dat dus uw opdracht aan het volgende kabinet? Ja, zo is het dan gaan ze er maar harder tegen in. Dank u wel. Fijn. Mevrouw, bent u er al achter? Ik ben er nog niet achter. Nee. Fijne dag. Mevrouw, bent u er achter? Sorry? Bent u er al achter? Nee. nee. Omzicht of Timmermans? Sorry? Omzicht of Timmermans? Dat weet ik nog niet. Ik ga er niet... Uh... Ik wil daar nu even niet over. Oké. Okay. Fijne dag. Bent u er al achter? De verkiezingen komen eraan. Oh ja, nee ik ben er nog niet achter. Wat vindt u nou het belangrijkste punt waar de politiek over moet gaan op dit moment? Uh, nou, voor de mensen hè, en de eerlijkheid. Hè. Want de politiek is niet eerlijk op dit moment? Nee, De is zwaar teleurstellend. Dus we moeten nog maar eens even kijken wie er dan de waarheid spreekt. Maar we moeten het eigenlijk nog zien. Hè. Ze kunnen wel beloven. Maar uitvoeren is wat anders. We gaan het allemaal zien. 22 november. Heel goed. Geniet van uw loempiaatje. Okay. ja Jij ook, hè? Oké. Okay. Ach, ja. Mevrouw, wordt het rozen? Wat zegt u? Wordt het rozen? Uh, nee. Wordt de PvdA? <laughs> nee. nee, het worden lyciantes. Dat is beter. Voor welke, po voor welke politieke partij zou die plant bloem dan staan, de lyciante? Uh, ik denk dat het voor alle partijen kan. Meer liefde? Hoog sowieso, hè? Sowieso. Dit was het straatgesprek voor deze keer. Ik weet het nog steeds niet. En de deels van de Zandvoorten denk ik ook nog steeds niet. We gaan het allemaal meemaken, deze verkiezingen. Stem in ieder geval 22 november. En dan komt het helemaal goed, denk ik, zomaar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye, bye. Oh, er gaan allerlei vlaggetjes heen en weer. En, uh... ja, we gaan niet door met de stelling, hoor, want uh, die hebben voor het uh, volgende uur de heer Carina bekeken. Maar ik wil toch even uh, kijken, want ik wil het eigenlijk over de lijsttrekkers hebben. Maar ik zie nu uh, twee uh, lokale partijen en die vinden er natuurlijk ook wel wat van. Uh, in de peilingen staat de VVD uh, het hoogst. Daarna komt het nieuw sociaal contract. Ja. En dan komt de PVV, die zijn gisteren uh, herijkt. Um, wat vindt zo'n uh, uh, open set van deze peilingen? Nou ja, je, neemt de je moet ook kiezen natuurlijk als... Uh, ja, natuurlijk. Dat gaan we ook zeker doen. En wat mij betreft ben ik er ook wel uit. Oh. Uh, maar uh, ja, wat vind je daar nou van? Uh, ik, ik denk dat het opvallend is dat de, de VVD de positie heeft die ze in de peilingen heeft, kennelijk heeft bereikt. Ondanks het feit dat men verantwoordelijk is voor 13 jaar beleid waar je wel iets van zou kunnen vinden. Dat vind ik heel opvallend. Mm -hmm. Meneer Gerrits. Nou ja, wat mij uh, ook... Moet u open yes. Ja, ik wil die andere microfoon toch naar de, uh, de gezettelde nou, partijen hebben. Want die moeten ook nog reageren. Wat, wat mij voornamelijk opvalt aan de uitslag nu... is dat je toch ziet dat heel veel partijen ten opzichte van vroeger... relatief klein zijn. Hè? Zelfs na de, de fusie groenlinks pvda zeg maar zegt Matthijs deze verkiezingen. Zelfs die partij is, hij is, hij is groot. Maar relatief gezien, als je kijkt naar hoe groot partijen vroeger waren... is het klein. Dus je ziet toch dat uh, de behoefte van stemmers... Nou, maar ook de behoefte van stemmers ligt dus anders op dit moment... En ik, ik moet zeggen, ik ben wel heel positief gestemd over in ieder geval het feit dat er een nieuwe partij is die het weer gaat proberen. NSC in dit geval. Uh, en of ze het dan waar maken is iets anders. Ja. Maar ik, uh, ik vind dat in ieder geval... Maar is, is dit niet eigenlijk wat uh, kiezen Nederland graag zou willen? Dat partijen samengaan met dezelfde standpunten. Want je hebt nou... een partij, bijvoorbeeld een partij van de sport en een partij ja. van de dieren. Als de sport bij de dieren gaat zitten, als voorbeeld. En die kan zijn punt van sport maken in een grotere partij. Zoals nu GroenLinks en PvdA doet. Dan word je automatisch groter. Dan heb je meer stemrecht. Nou, hoe ik te tegenaan kijk is heel anders. Je ziet natuurlijk... Eh, ons hele informatielandschap is veranderd. Met het internet, de goede infrastructuur die we tegenwoordig hebben. Dus mensen hebben tegenwoordig gewoon steeds specifiekere denkbeelden... waar er vroeger echte zuilen waren. Dus mensen hebben ook behoefte aan iemand... die hen op die manier kan vertegenwoordigen. Op die specifieke manier. Dus ik denk dat we dat niet moeten willen onderdrukken. Dat we vooral moeten te kijken hoe gaan we een nieuwe manier van samenwerken met elkaar vinden, zodat we ook efficiënt zijn als Tweede Kamer, uh, maar, maar dus niet een, een kiesdrempel opwerpen of zeggen maar het is dan, slecht dat dit plaatsvindt. Dan, dan kom ik toch uh, uh, wat je zegt iedereen uh, heeft zijn eigen mening dan krijg je toch weer heel veel versplintering en dan zou ik toch uh, uh, de, de, de combinatie groenlinks PvdA die wordt daardoor steviger en de belangen van GroenLinks die zijn voor, ook voor de PvdA goed en andersom He, daar zijn ze overeengekomen veel van deze partijen, er zijn er nu iets van 26 met, met, met partijen met uh, splinteringen, zouden we niet naar nog meer samenwerking moeten gaan om die versplintering tegen te gaan of misschien een kiesdrempel moeten instellen? En ik, een korte reactie, want dan wil ik naar PvdA en VVD en CDA. Nogmaals, de versplintering is niet het probleem. De, de inefficiëntie is het probleem. En, en dat is echt iets wat verkeerd wordt belicht in het debat. De maar efficiëntie is. met één uh, uh, zetel in de Kamer, die is er niet. Nee, nou, maar dat kan dus wel geregeld worden. Je kan natuurlijk zeggen, partijen zijn gewoon verplicht om afhankelijk van een aantal zetels samen te werken op een onderwerp. Maar dan ben je dus op onderwerp bezig in plaats van dat er op voorhand al een partijverbinding moet worden gemaakt. Dus ik denk zeker dat het opgelost moet worden, maar niet op de traditionele manier van de kiestempel. Mag ik daar een reactie op van een van de partijen die uh, redelijk in de peilingen staat? Ja, ja, ik denk dat ik het dan maar uh, deze maar, uh, voor mij moet nemen. Ik denk inderdaad dat versplintering uh, niet, niet handig is. Hè. Je hebt nu al gezien dat er, moet, er moet zo ontzettend veel overlegd worden. Er komt heel veel niet van de grond omdat er gewoon ook uh, geen overeenstemming. De ideeën liggen vaak zoveel uit elkaar dat is sowieso heel erg lastig Ik denk overigens wel om even op je eerste vraag terug te komen. De VVD heeft inderdaad een, uh, best een, uh, een, uh, een moeilijke tijd gehad. He, het kabinet is, is niet voor niks uh, gevallen. Een beetje naar toch? Maar het toch? nieuwe programma. Ik weet niet of jullie het nieuwe verkiezingsprogramma hebben gezien. En ook Dylan op de televisie en in de media. Maar ik denk dat er een goed progrijp, partijprogramma ligt. En ik denk ook dat, uh, dat we vooruit moeten kijken. Dat, dat, zegt, uh, dat is ook iets wat de uh, graag doet. Dat de ook altijd. Ja, dus ja. ik, uh, nou ja, ik volg haar daar maar in. En, en, ze en houdt ik nog geloof een deurtje daar open. ook echt in. Ik, ja, ze houdt een deurtje open, inderdaad, dat klopt. Verkopen? Ik krijg de microfoon van mijn collega. Uh, ja, Vooruitkijken kan niet zonder de lessons learned uit het verleden. Ik vind niet dat je om moet kijken, maar ik vind wel dat je de lessen uit het verleden moet leren en dat je daar wat mee doet. En als je kijkt naar de samenwerking die wij gezocht hebben als Partij van Arbeid GroenLinks, dan is dat omdat die problemen zo ontzettend groot zijn. Die gaan over bestaanszekerheid, klimaatcrisis, asiel is een probleem, waar, waar we het overigens alleen maar over hebben in plaats van die andere grote problemen. Maar het allergrootste probleem is natuurlijk wel het gebraak ...brek aan vertrouwen in de overheid. En dat vind ik echt hè? Die, die, uh, mooi met die interviews hm. om te horen... ...dat die meneer dat zo klip en klaar zei. Ze zijn niet te vertrouwen. En daar gaat het om. Er moet goede besluitvorming plaatsvinden. Dat kan alleen maar als je de bereidheid hebt om het samen te doen. En nou, die... dat is wat Partij van de Arbeid GroenLinks uh, uh, volgens mij dit keer laat zien. We moeten het samen doen. Ik heb nog en... een vraag over... Uh, um... De afspiegeling naar uh, het lokaal, want uh, nu landelijk Randelijk GroenLinks uh, PvdA, gaan jullie ook de komende uh, raadsperiode samen blijven? Nou, we hebben de afgelopen periode en nu ook al, ik bedoel, wij zijn kleintjes, D66 bijvoorbeeld ook, maar ook andere kleine partijen, wij hebben altijd geprobeerd om elkaar op te zoeken. Overigens niet alleen links, niet alleen rechts, niet alleen lokaal, wij proberen het met elkaar samen te doen. Dus in die zin geloof ik in de kracht van samenwerking. Dat geeft wel vertrouwen. Want je kunt het niet alleen. Ja. Nee. En er zit de CDA er nog aan. Wel uh, laag in de peilingen, uh, minister van. Ja, maar de christendemocratie is uh, springlevend. Want, uh, in het dorp? Nee, ja, ook in het dorp. Ook in het dorp <lacht> ja, ja. Nee, maar ook, ook, ook als je kijkt... Uh, kijk, uh, laat ik vooropstellen, voorop stellen. Ik ben het helemaal eens met mevrouw Koper. Ik denk dat die, die set van GroenLinks en PvdA, dat je ziet dat partijen, hoewel zij op, op, ook op onderdelen echt verschillend denken, toch over die schaduw heen stappen en zeggen van, voor het grote belang moeten we, moeten we kijken naar de grote punten. Ik denk dat dat een trend is die zich gaat doorzetten. Als je kijkt naar nou ja, mijn uh, politiek spectrum, dan zie ik ook een groei van de -Democratie, nieuw sociaal contract, hartstikke een christendemocratisch Asplissing. programma. Hartstikke christendemocratisch programma. Het ja, is de, Neem de een afsplitsing van de CDA die BMW CDA overvleugelt. Een, dat is zo, maar kijk, als, als, als dat leidt tot een christendemocratisch meer sociaal uh, beleid in Den Haag, Dan omarm ik dat. Okay. Ik, blij, ik, ik, ben, ik ben CDA hart en nier, maar uh, ik, ik vind toch. Uh, je twijfelt niet, hè? Zeker niet, zeker, okay. niet, zeker niet. Als uh, laatste geef ik toch uh, meneer Bouwberg Wilson uh, uh, het woord. Hij heeft nog ongeveer anderhalve minuut om op deze uh, uitspraken te reageren. Ik vind iedere partij natuurlijk de goede wensen en intenties om samen te werken en daar resultaten mee te boeken. Maar nu even terug naar waar we het aan het begin over hadden, versplintering. Ik hoor zeggen dat, er, dat de kiesdrempel verhogen daar geen goede oplossing voor zou zijn. Maar gesteld dat het al zo is, dan vraag ik me af welke alternatief hebben we. En zijn we het ermee eens dat we zo versplinterd zijn? Ik denk dat we daar elkaar geen goede dienst mee bewijzen qua bestuur. Oké. Okay. Nou, er wordt weer geknikt. Dus iedereen is dus we gaan uh, afsluiten, Carina. Hoe uh, doen we dat? Nou ja, ik denk dat we na dit uur met uh, mooie discussies, uh, mooie stellingen, uh, ons kunnen verheugen op de volgende uur. En dat de uh, kiezers die nu nog uh, zeer zwevend zijn, misschien toch straks uh, denken van... Hé, hey, ik begin nu toch wel een mooie visie te creëren voor het stemmen. Oké, okay, tot na de boodschap en de nieuws.